Dag Simon. Ja, koning. Hm. Heb je je nood nu al af? Het is stil vandaag. Er is geloof ik vergadering. Mm. <laughs> en het is vrijdag. Ja, het is vrijdag. Mm. Houden jullie eigenlijk ook bezig met bingoavonden? En interieurs... Mm. In principe houden we ons overal mee bezig. Mm. Als het maar cultuur is. Hoezo? Interesseert je dat? Het interesseert me wel. Mm. Mm. Wat interesseert je daarin? Tja... Wat interesseert me daarin? Hmm. Tja, wat interesseert me daarin? <laughs> um. Tja, wat interesseert me daarin? Ehm... Um. Vogelverzekerd. Vogelverzekerd. Hm. Hoe is het eigenlijk afgelopen met het artikel van Gert? Daar praten we straks over. Kom je nou eigenlijk nog wel eens aan je eigen onderzoek toe? Nauwelijks. Maar dat heeft toch prioriteit? Je moet ons toch ook richting geven? Dat is toch ook je verantwoordelijkheid? Dat is ook mijn verantwoordelijkheid. Nou, ik heb nu besloten dat ik iedere ochtend alleen het eerste uur aan andere zaken besteed. Dat zou jij ook moeten doen. <laughs> Waar ben je nu op het ogenblik mee bezig? Met die lezing voor Bon. Ik probeer te begrijpen waarom ze op het platteland van Zuid-Holland al in de 16e eeuw... baksteen gaan gebruiken en in Noord-Holland pas veel later... En waarom is dat? Ik heb ontdekt dat als je land pachtte en op dat land een stenen huis bouwde, je jezelf in de praktijk een permanent gebruiksrecht op dat land verschafte. Omdat de eigenaar bij vertrek verplicht was zo'n huis over te nemen: houd de huizen namens ze mee. Hoe kom je daar dan aan? Uit de rechtshistorische literatuur. En was dat dan niet zo in Noord-Holland? Daar werd maar heel weinig land gepacht, het meeste was eigendom. Ik wil nou proberen om met behulp van processen, belastingcohieren en, en landmeterskaarten het tijdstip van die omslag vast te stellen. Maar ben je dan nog wel met ons vak bezig? Dan verander ik het vak. Maar is dat nou wel wetenschap wat hier gedaan wordt? Natuurlijk is het geen wetenschap. <lacht> Mark. Ad is er nog niet, maar je kunt wel vast gaan zitten. Als ik om 11 uur afspreek, dan ben ik er om 11 uur. Is Ad er al? Ik denk dat de maaltijd met Engelien en Jetje Meijer gisteravond hem heeft aangegrepen. Hebben jullie met z'n vieren de maaltijd gebruikt? Zal ik er ook maar vast bijkomen? Ah. Hij zal zo opkomen. Hoe was de promotie van Weber? Bevredigend. Volgens mij zit hij precies op onze lijn. Regionale verschillen in de cultuur, verklaart uit de... Economische situatie. Als iemand straks hoogleraar wordt, heeft ons vak weer een leerstoel. Ik wil jullie eigenlijk voorstellen om hem ook in de redactieraad te halen. Als we besluiten om die in te stellen, natuurlijk. Ik zou daar eerst nog wel eens over willen praten. Ik was er dan straks niet bij toen je over de promotie vertelde. Zou je dat nog eens willen vertellen? Waar moet ik beginnen? Bij het begin, maar als dat kan, tenminste. Het begin. Het station van Tilburg. <laughs> Ad en ik. Stappen uit, de trein. <laughs> Ad, Mark is net weer weg. Mark. Met de mededeling dat je hem nog meer kunt vertellen. Ik heb nu in principe afgesproken voor kwart over twee. Ik heb uitgeslapen. Het is gisteren zo laat geworden. Ik weet niet hoe dat met jou is, maar dan kan ik niet meteen inslapen. Hoe vond je het overigens? voel oh, wel aardig. Die jetje lijkt me anders wel een aanwinst. Ze heeft iets ouderwets, iets van voor de oorlog. Vond je? En in ieder geval niet zo'n gefrustreerde strijkplank als hier rondloopt. Nu zeg ik misschien te veel. <laughs> ik begrijp niet wat je bedoelt. Nou, wat zie het je? Ik loop nog even een eentje om. Ik zal Mark waarschuwen dat je er bent. beter? Ja hoor. Echt beter? Ik heb alleen nog een hardnekkig goestje. Net als jij. Dat is het goed. Met koning? Wow. Dag mevrouw Kater. Zeg, heeft Elstfout die recensie van zijn plaat in het parool gezien? Die heeft hij gezien? Feliciteer hem dan nog maar eens van me. Dat zal ik doen. Dat was het? Ja. Dag! Dag mevrouw Kater. Dag Maarten. Dag had. Hebben jullie gezien dat er in Den Haag. Een, een tentoonstelling is over massacultuur? Waar, waar stond het in? In het parool. Dat lees ik niet. Uh, moet er niet iemand van ons naartoe? Ba waar jij er naartoe? Nee. Maar iemand anders? Moet daar iemand naartoe? Nee. Nou, omdat jij daar indertijd een boek over hebt aangekondigd, daarom dacht ik dat wij ons daarvoor interesseren. Maar niet voor een tentoonstelling over een massacultuur? Dan heb ik het zeker verkeerd begrepen. Wij interesseren ons voor wat mensen in huis hebben. Niet voor de dingen zelf. Dat is de kunstgeschiedenis. Dus de mens staat toch centraal? De mens staat centraal, dat wil zeggen. De groep staat centraal, maar die verandert voortdurend. Nee, dan uh, heb ik het toch goed begrepen. Uh, zal ik het allemaal weggooien? Nee, ik kan het wel even houden. Ik heb het gevoel dat ze er geen mythe van begrijpt. Ik begrijp het ook niet. Wij interesseren ons voor groepscultuur. Dat zijn de gewoonten, gebruiken, voorwerpen waarmee groepen mensen zich van andere groepen onderscheiden. En de verschuivingen die daarin optreden. Wat is daar niet aan te begrijpen? Dat is helder als glas. Dus ik mag me niet met de kerstboom bezighouden. Je mag je wel met de kerstboom bezighouden... als je maar let op wat die voor mensen betekent. Niet als je ballen gaat tellen. tenzij het aantal of de kleur van die ballen wat betekent natuurlijk. Maar hoe bepaal je dat dan, wat iets voor iemand betekent? Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Kijk, hier zitten we met hetzelfde geval. Deze mensen zitten hier met boeken. Dus daar zullen wij iets aan moeten doen. Dekleden... Ja, alles wat los is, moet eruit. Ja, als de bureaus maar leeg zijn. Koning? Ja, koning. Meneer Wichel. Uh, wat ik u vragen wou. Hebt u ook tekeningen of afbeeldingen van schilderzezels? Schilderzezels? Ja. Waar hebt u die voor nodig? Ik wou er een maken. Ga, gaat u schilderen? Ja, maar ik wou nou ook buiten gaan schilderen. En dan kan ik het wel op zo'n plankje doen. Maar ik dacht, als ik nou een schildersezel kan maken... W wacht, even. Um, wat is dat, Rie? Mijn artikel. Over straatmuziek. Maar, um, maar kunt u dan niet beter in zo'n winkel gaan kijken? Eh, dat kan ook. Vraagt u anders eens aan de Vries. Die schildert ook. Ik, ik heb ze niet. Bedankt. Wichtbot wil afbeeldingen van schildersenzels. Ad, wist jij dat Rie dat artikel al af had? Ik had het gehoord. Is de schilder hier al geweest? Uh, schilder? Uh, ja. Hij wil weten wanneer hij hier kan beginnen. Uh, wanneer hij wil. Oh, daar bent u. Wat moet er hier dan gebeuren? Alles wat los is, moet eruit. De bureaus, de boeken, de tafel? Nee, als de bureaus maar leeg zijn. Aha. Maar dan waarschuwt u toch van eventjes, hè, als het zover is? Ik zal de schilder zeggen dat hij bij tijds waarschuwt. Waar moeten wij dan naartoe? We zullen eens gaan kijken. Dag, Jeske, Dag, Gert. Hier kan er een zitten. Gert, we zoeken een onderkomen. En... Aan de bezoekerstafel? Komen de schilders bij jullie? Voor het plafond? Nou, dat is dan ook wel tijd. De bladders hangen erbij. Stoort je dat? Ik denk iedereen wel. Doe mij niets. Voor mij had het zo mogen blijven. Maar zo denken je bezoekers er niet over. Dat is dan alleen maar een voordeel. En de derde? Die kan bij Rie zitten, aan het bureau van Frits Bloembergen. Daar zal ik dan wel gaan zitten. Rie. Ik heb je artikel gelezen. Het zijn toch alleen die interviews geworden? Omdat ik niks heb kunnen vinden. Wat heb je niet kunnen vinden? Wat je gezegd hebt. Beschrijvingen van straatmuzikanten in de literatuur van de 19e en 20e eeuw. Ja. Wat heb je daarvoor dan gelezen? Alles. Alles? <lacht> heb je daar een lijst van? Natuurlijk niet. Waarom natuurlijk niet? Wat heeft het nou voor zin? Dat is toch zinloos? Nee, dat lijkt me niet zinloos. Dat is een verantwoording van je werk. En bovendien is een negatief resultaat ook een gegeven. Nou, ik vind het zinloos. Ik zag je hier zitten. Uh, ik ga nu naar die mevrouw waar we die verzameling broodsoorten van krijgen. Mm -hmm. Vind je het goed als ik een bloemetje voor haar meeneem? Dat lijkt me erg aardig. Hoe wou je die dingen vervoeren? Ik wil Pandé vragen. En anders Wigbold, dat zijn de enigen die een auto hebben. En Balk. Maar ik kan als Balk toch niet vragen. Nee, dat kan niet. Doe dat maar. Tot straks dan. Tot straks. Veel succes. De volgende keer moet je toch zo'n lijst maken, zinloos of niet... ...al was het alleen omdat ik dan kan zien wat je over het hoofd hebt gezien. Hoe ben je aan die boeken gekomen? Op de bibliotheek natuurlijk. Ik bedoel, hoe ben je aan de titels gekomen? Uit de literatuurgeschiedenis. De Voice? U had in dit geval beter door voor de kunnen gaan. De voice is voor dit doel te beknopt. We zullen hier een andere bron moeten vinden, want zo kan het niet. Dit is een reportage, geen artikel. En als er nou geen bronnen zijn? Dan heeft het onderzoek niets opgeleverd. Dat is mij ook wel eens overkomen. Maar dit zijn toch feiten? Je zegt toch altijd dat we onze artikelen op feiten moeten baseren? Feiten op zichzelf zijn waardeloos. Het gaat om de gedachtegang. Dat begrijp ik niet. Tegen Gert zeg je dat het om de feiten gaat. Je moet de gedachtegang toetsen aan de feiten... of omgekeerd, via de feiten, op een probleem komen. Je zou toch een historische broer moeten vinden die aan jouw interviews perspectief geeft. Ik zou niet weten hoe. Heb je er al eens gedacht om, om de gemeentelijke verordeningen door te nemen... Er zal zeker iets in staan over straatmuziek. En de gemeenteraadsverslagen en de politieregisters, als die bestaan. lijkt mij in ieder geval interessante bronnen. Ja, ik zal weten waar ik die zou moeten vinden. Als je dan nou begint met naar het gemeenteagief te gaan, dan het praten we er nog eens over. Ja? Ja.